Verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er staat een file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Daar heb je vier minuten vertraging tussen Beek en Duitsland. En ook een grensfile op de A37 van Holsloot naar Meppen. Daar heb je zeven minuten vertraging rondom de grens. Twee flitsers gezien, eentje op de A1 van Naarden naar Amsterdam. Er wordt gecontroleerd ter hoogte van Muiden. En op de A57 ter hoogte van oh, Muziek, Jorien Renkema. Dit is de zaterdagochtend van Q. De ochtendshow van het weekend met Gavin de Grosso... na Martin Garrix en Lau... Q sounds better with you. Q Music. Q Music.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 But I'm not even close without you, if you ask. chance to renew Gavin not, not, not over you. Je kan niet vaak genoeg zeggen. Ja, en ik zei het dit al eventjes: Gavin de Grohl heeft dus iets gemeen met Bon Jovi, oh, met Pharrell Williams. Because De Graw heeft zelfs iets gemeen met deze man. Gewoon boefman. Ja, gewoon boefman. Deze artiesten hebben namelijk allemaal ook horecazaken naast hun zangcarrière. Net als Gavin de Graw dus. Haar boef die heeft een of andere kip, kip, kipfrituurzaak. Dat wist ik ook niet, maar... Nou, en Fry Williams dus ook, en Bon Jovi ook. En Gavin DeGraw, die, ja, die heeft in de Zero's en Tens... heel veel hits gescoord, waaronder dus die Not Over You... liedjes die nog dagelijks op de radio te horen zijn. Maar daarnaast rinkelt de kassa in huis Graw ook door het verkopen van bier en barbecue-vlees. En veel ook. Want Gavin Graw heeft in Nashville... een gigantisch ja, complex, zou je kunnen zeggen. Het is 5000 vierkante meter, zes verdiepingen midden in de stad. Met dus een barbecue-restaurant, een bar en een concertzaal. Die kun je huren om feestjes te geven, bijvoorbeeld. En ik zat uit pure nieuwsgierigheid de menukaartjes te bekijken... van het barbecue-restaurant van Gavin de Graal. Nou, dat doet hij goed, hoor. Gavin, if you're listening, I'm coming. Hij heeft hele lekkere cocktails. En hij heeft allemaal van dat, van, ja, van dat, van dat heerlijke Amerikaanse barbecue-vlees op de kaart brisket en zo, van het vlees dat dan echt uren op zo'n smoker heeft gelegen, heerlijk. En bij de toetjes, ziet er ook goed uit, daar kan je dus zo'n um, grote Amerikaanse cookie in een skillet krijgen, zo'n braadpannetje. Het komt dan zo uit de oven met cookie en al, en die wordt dan zo sissend op je tafel gezet. Ja, dit is echt heerlijk. Dus ik weet niet goed wat ik leuker vind, Gavin Grow in de muziek of in Orica. Gelukkig kunnen we het allebei hebben, moet je alleen wel even een ticket naar Nashville koeken. Nice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 Alright Tell me! husband is coming. Ray hoorde je op Q-Music samen met de oudste persoon die je deze ochtend op Q-Music gaat horen: namelijk Oma Agatha, 82 jaar oud is ooit van Ghana naar Engeland verhuisd om voor haar kleinkinderen te zorgen. En een van die kleinkinderen is een wereldster geworden, namelijk Ray. Ja, en die Agatha van 82 is dus degene die dit heeft ingesproken. Your husband is coming. Ja, en je zou zeggen, die vrouw die is verrukt. Die is gewoon op haar 82e samen met haar eigen kleindochter te horen... in een internationale tophit die volgens mij een klassieker gaat worden... die we nog jaren horen op de radio. Maar de realiteit is... Anders, Agatha was namelijk uh, kritisch toen ze het eindresultaat voor het eerst hoorde. Ze voelt namelijk dat ze teveel een ochtendstem had in het fragment. Hij <lacht> belde Ray op en ze zei... Ray, waarom heb je me dit laten inspreken in de ochtend? Jappa, dit moeten laten horen, dan had ik het opnieuw ingesproken. Klinkt veel te krakerig. Maar ja, het leed was al geschied. En uiteindelijk is ze er gelukkig wel blij mee, hoor. Ja, is er geraden ook. Hallo, Agatha. 82 en je staat gewoon wereldwijd in de top 40. Dat is toch fantastisch?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 Themes is what is there and not some holy oh.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 come back Morgan Wallen, Horde, En Love Somebody. Weekend inspiratie. Daar ga ik zo meteen weer naar op zoek na half negen. Vaste prik op de zaterdagochtend, kijken wat er allemaal te doen is in het land. Misschien is je agenda nog helemaal leeg voor vandaag. Of misschien heb je al wel plannen uh, en hoor je zo meteen iets veel leukers. Dat je denkt: ja, hé, hey, daar ga ik naartoe. Nou, dat is dus uh, precies waar weekendinspiratie voor bedoeld is. Ik heb alleen één ding van je nodig. En dat is dus die weekendinspiratie. Dus heb jij al wel plannen, uh, leuke dingen op de agenda staan voor dit weekend? Laat het even weten... Laat het je mede Q-luisteraar weet, Stuur een berichtje in de Q-app met wat er te doen is en waar. Misschien een leuk evenement bij jou in het dorm of een open dag. Misschien organiseer je zelf iets. Laat het weten via de Q-music-app. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het openbaar toegankelijk moet zijn. Liefst ook gratis, maar kleine vergoeding vinden we ook geen probleem. Um, dus uh, kom maar door. Weekend Inspiratie, nu in de Q-app.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 Mm -hmm. Serious Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Koekoek, De terloeloe. Gek. Dus sprint terug voor de Philips OneBlade Pro voor 65 euro. Met duizend extra punten voor members.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 Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een heel volkoren tijgenbrood voor maar 1,23. En een achtrollen pak toiletpapier voor maar 2,59. We doen met je mee. Plus. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van oldtimers drop. Nu ook suikervrij. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Goedemorgen, het weer voor deze zaterdag. Nou, Het begint bewolkt vandaag, hier en daar ook wat regen. Vanmiddag klaart het wel een beetje op. Lokaal krijgen we dan ook wat zon. En het is zo'n 8 tot 12 graden. Q-music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Op dit moment staan er twee files in Nederland. Zijn allebei grensfiles. Eentje op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Acht minuten vertraging daar rondom de grens. En op de A37 van Holsloot naar Meppen in Duitsland. Ook acht minuten vertraging. Flitsers zijn er gezien op de A1 van Naarden naar Amsterdam... ter hoogte van Muiden. En er wordt gecontroleerd op de A15 Maasvlakte richting Rotterdam... bij hexmeterpaal 53,9. Jorien Renkema, met zometeen Nathan Dahl en Joel Corey, na David Getta. You been up with you. We will find impossible possible tame like oil. 20 februari is het vandaag, maar wat is er te doen in het land? weekend inspiratie. Nou, je zou bijvoorbeeld naar de zuurkooltocht kunnen gaan. Dat is een wandeling door Dorts. Die tipt Maaike. Kost maar 6 euro. En de wandelingen zijn tussen de 5 en 35 kilometer. En ik neem aan dat je ook een bord zuurkool krijgt, toch? Anders heet het niet de zuurkooltocht, hoop ik. Uh, Mitch, die tipt de hm, leukste fantasy collectorsbeurs in Almelo. Komt vooral kijken in de sporthal, zegt hij. Willeke, die uh, gaat naar de huishoudbeurs. Ja, velen met haar. Die tip kwam uh, veel binnen in de q music App. Net als de 9 beurs is ook dit weekend. Um, en volgende week volgens mij ook nog. Jacqueline dan, die zegt... Ik heb vandaag een open dag van More for Less in Almere. Echt een su supergoeie tip voor mensen met een kleine beurs... die wel leuke kleding willen shoppen. En Linda, die tipt nog de vakantiebeurs in Zwaag... van 10 tot 5. Toegang is gratis. En uh, Rick, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij hebt vandaag echt een mannendag. Nou, Want de... jij gaat vandaag naar de ramen show. Klopt. Een klopt. We keuring hebben, uh... van mannelijke konijnen. Ja, klopt. <laughs> Dat moet je even uitleggen. Nou, wij hebben, uh, We hebben van de kleindiervereniging Hollandertje in Leek en Tolbert... hebben we ieder jaar een, uh, een, nou ja, een dag waar de mannelijke dieren gekeurd worden. Dat ja. gaat normaal om kippen en om uh, konijnen. Maar goed, omdat uh, vogelgriep heerst, kunnen wij de kippen helaas niet showen. Oh ja. Ja. Nou, dus nu hebben wij, uh, nu hebben wij een rammendag. Dus alleen de mannelijke konijnen worden dan gekeurd. Gekeurd. En die is uh, ja, eigenlijk voor het publiek toegankelijk. En uh, ja, goed, er zit een tentoonstelling bij bijna 75, of 56 dieren. En uh, ja, die zijn door het publiek te bezichtigen. En er is informatie te krijgen. En de keuring is te zien. Nee, dus ik vind uh, heel leuk om uh, heen te gaan. Ik vind het echt super stoer klinken mannelijke konijnen, die dus rammen heten. Maar wat is nou echt een mooie, goede ram? Hoe ziet die eruit? Nou ja, het verschilt per ras natuurlijk. Ieder ras heeft zijn eigen, eigen kenmerken. Nou, ze worden gekeurd op gewicht, naar type, bouw, uh, stelling. Nou, de pels wordt beoordeeld, oh, de ja. kopvorm, de oren. Nou goed, we hebben hier ook, uh, we hebben vandaag ook Engelse hangoren. En dat zijn uh, konijnen met oren die kunnen tot wel 60 centimeter lang worden. Als je van de ene kant naar de andere kant meet. Ja, dat is een sleepje zeg maar. Uh, ja, dus dan heb je twee keer oren van, uh, van 30 centimeter Zo. eigenlijk. Nou en dat uh, ja goed dus zo heeft ieder dier heeft zijn eigen uh, raskenmerken. ja ja en um, ja het is gewoon heel leuk om te, om al die verschillende soorten bij elkaar te zien en ik durf het haast niet te vragen maar um, mag een mannetjeskonijn alleen meedoen met de rammenshow als die ook echt zeg maar nog hè, echt man is. Ja, dat is ook een van de dingen waar ze op gekeurd worden. Ja, Ook daar kunnen afwijkingen in zitten natuurlijk. Dus ook daar worden ze op gekeurd. Maar het moet allemaal nog compleet zijn, dat zaakje. Alles moet kloppen. Alles moet kloppen. Nou Rick, dankjewel voor deze tip. De Rammen show in Leek. Dus de keuring van mannelijke konijnen en vooral de tentoonstelling. En allemaal dus gratis toegankelijk. Veel plezier. Bij Otto Dank Dankjewel. Dit is Q-Music. Bruno Mars. Hey, mijn stelteam. En dit is Q-Music. Shakira. Come on, get on up. We're wilder and we can't be taken. En dit is nieuw. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. All pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call, I get up and my feet. van Pink als het mij braagt. Family Portrait hoort je op Q-Music. De Olympische Winterspelen in Milaan. Goedemorgen. Je luistert naar de ochtendshow van het weekend op Q. En wat voor een, want het is alweer het laatste weekend... van de Olympische Spelen in Milaan. De afgelopen weken hebben we daar alles van op de voet kunnen volgen op Q-Music. Mede door onze eigen Mattie en Luc, die in Milaan zijn. En morgen is dan de sluitingsceremonie alweer in Verona... En wat een evenement is het voor Nederland die Olympische Spelen. We staan nu op 18 medailles. 8 keer goud, 7 keer zilver en 3 keer brons. Vooral in het schaatsen behaald. Mede door de toppers van gisteren. Jens van het Woud, Melle van het Woud, Teun Boer en Friso Emons pakten goud met short track. En natuurlijk was er een gouden plak van Antoinette Rijpma de Jong. De 1500 meter schaatsen. Een ongekend moment waar zij heel hard voor heeft moeten werken.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 Richting, 1100 meter nu. Overleven nu, Rijtma de Jong, racen, race op die laatste meters, maar die tijd kleurt rood. Die wordt weer gelijk, ze gaat voorliggen, 31-0 de slotronde van Wicklund, 100 meter nog. Het komt aan op de laatste meters voor Rijtma de Jong in de race tegen Wicklund in 54-15, het lukt. Ja, 9. Autorette Rijt-Marion, Olympisch kampioen. Nou, nou, nou met 154 09. Wat is dit fantastisch voor Rijt-Marion. Zij is de Olympisch kampioen, de opvolger van Irene Huust. En ook vandaag staat er weer van alles te gebeuren op de Olympische Spelen. Zometeen om 10 uur de mannen van de viermans-Bob. Morgen is daarvan de finale. En later vandaag wordt er ook weer volop geschaadst door zowel de mannen als de vrouwen. En uiteraard ga je ook op Q Music daar alles over horen. Want Q Music is de zender van de Olympische Spelen deze week. Nu topic Fireboy DML en Nico Santos. Deze zaterdagochtend, zometeen na negenen. Neem Bas van Nimwegen het stokje over. Met je foute been uit bed. En die komt natuurlijk zelf iedere ochtend met zijn goede been uit bed. Maar meestal. Meestal. meestal. meestal. Ja, ja vandaag jij, wel. Ja, altijd. Meestal wel. Meestal, ja, ik ben echt wel een ochtendmens. Ja. Maar goed, uh, je doet wel altijd het foute been uit bed. En dat is dus een fout liedje op de radio in een bepaald thema. Ja, inderdaad. Vandaag uh, is de dag van de moedertaal, zag ik. Oh, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd allemaal inderdaad met uh, de moedertaal. Uh, dus ik dacht, laten we dan een fout liedje doen in jouw moedertaal. Dus in uh, ons geval is dat Nederlands denk ik. Ja, zeker. Ja. Ja. Um, dus dan kan je bijvoorbeeld gaan voor even aan mijn moeder... vragen van bloem of uh, iets anders. Vind ik nemen. ook wel een mooie dubbele, dat dat ook nog de, de, moeder, de moeder... daarin zit. Nou, ja. precies. Leuk. Uh, maar er mag natuurlijk ook iets Spaans zijn. Als Spaans jouw moedertaal ah, is. Ja, ja, of uh, Italiaans, of Swahili. Ik weet het niet. Ja, het kan van alles zijn. Of Frans-Duits. Leuk. Nou, je zit helemaal goed hoor. Ik ja, ben. nou, kom maar door. Een uh, fout liedje in jouw moedertaal mag nu... deze kant op via de q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 Van zondag tot en met donderdag onbeperkt tapas, desserts en drankjes... voor maar 36,50. Reserveer snel op de kubanita.nl. la kubanita. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie, slimmer wel. Vooruitgang ziet niet in meer uren